you guys think you can pull one over on me, huh? Huh? You got everybody synced with the same bullshit story. Do you have any idea how disrespectful that is? Boy, boy, I wouldn't give a squirt of piss for your ass right now. 1-2-1-2, mijn verbinding oké met die MD. Oh nee, dit is die rare CD. Met afgelast beneden, hey, dus B. Daar ga ik, ga je mee, letter na letter, train na train. Ik krijg een BMW, maar moet met ABB. Oh nee, baby ja, kijk die gast na, Dr. Syra. Ik je tong eens uit te zeggen z'n A Heb je pijn of bloedje en huf of behoedje Ga je niet de kerk uit voor een toetje je. Met twee maten deed een beetje, met twee maten meetje, Weet je. Wat begon met een niet e en ik op een ABC'tje en op een bijt ring ring beetje Op een bijt ring beetje bijten Alcohol op gaan we op naar de slijter Hey kast dat is een jam Cool, wie rijdt er? Ik treiter Dus de rechte bokser, van slijter Zelden neppen, nooit steken, kan een slechter zeker Het me naar de beker van de spreker. Ik strikt me veter, anders lig ik na een meter Een andere personage als Peter in Nederlandse stijl, kom ik naar voren, want je weet zeker dat het vastpoor was die je hoort. Ik ben de betere de witte, op de sfeer, de deden, dus Weet ik de wederke, de, de, de, de heren komen we informeren, of de informatie selectief kan fungeren, man. Deftig als je bent, de decadentie moet besteden. ik kom op met die babbel, ik zit nog in een leerproces, Maar mijn kennis loopt al lang genoeg voor deze test, het is gestrest. Ze kinderachtig, achter, dochter, maar het minnachtige, dochter, kouwen, klauwen, nubbelen, tochter, willen de wegen blijven vochtig, in een weerbaar van boelijke baden Ze blijven onverklaar, blijven onverk